Hoe mag ik nog een beetje leren. Ik niet we niet ik ben in de rug, geloof ik. En ik zit dan ben Noorling. We gaan nu naar het hoofdstation en staat het tweede perron. Ik weet niet of we er wel eens weg ben. Ik aan van wel. Ik vind het station altijd iets, ja... Aan de ene kant mooi, en aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je oude mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit versje, tweede perron. Ze zotte daar om de tweede perron, we hier die staat al te wachten. Het is goed maar al koud, maar van binnen is er waar, ze stonden alleen overal. Tussen horen en helpman zichtte zichzelf het rond waar die al in de city. Wat spijt op zijn lok en hij denkt aan de horen, ik ruis in gedachten. En komt er een trein. een belt wat berichten. Ze loopt met perron of de nacht is nog jong, en overal blieden gezichten. De zendag vlucht om en het is zo weer rond. Ze stond op perron met z'n Ze kropt een om aan en hij houdt zich zo stoer en ze schraait het idee van de schade. Tussen helpman en hoon zichtte zichzelf in de rond van die old te city. Wat spij op zien En hij denkt aan de woon, ik raas in gedachten voor met die. Om tien over negen jaar denkt gaat er een En een luxe wat berichten. Ze lapt het perron af en rilt van de kool, en overal zware gezichten. Ze ben al lang trouwd en ze ben alweer schaam En baart neem eigen gedachten En stond dag soms op het tweede perron al weer alweer anderen te wachten Ik ben ook mezelf en ik moet me maar in. Maar kinderen nog nooit zo bestegen. Het is stond dag om en ik loop naar het station En de klok had de twintig negen. Twintig ja, die komt er een trui, een luchtstrikke belt wat berichten. Ik loop het perron af en ril van de kool, en overal zwaar gezichten. En overal zwaar gezichten. En overal zwaar gezichten.